Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Amnesty International wil dat de overheid van Qatar de doodsoorzaak van arbeidsmigranten beter gaat onderzoeken. In een vandaag verschenen rapport schrijft de mensenrechtenorganisatie dat er nu zelden naar de onderliggende oorzaken wordt gekeken. Overlijdensactes voor arbeidsmigranten worden routineus afgegeven... waarbij een hartstilstand of een natuurlijke dood als doodsoorzaak wordt genoemd. Terwijl de migranten volgens Amnesty vaak zijn omgekomen door de extreme hitte... of door onveilige werkomstandigheden. Drie bussen met Nederlanders die meer dan een etmaal stonden te wachten... vlakbij de luchthaven van Kabul zijn vannacht het terrein van de luchthaven opgereden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Details over het aantal inzittenden kon hij nog niet geven. Een bron die contact heeft met mensen in de bussen... zegt dat het gaat om zo'n 120 mensen, allemaal met een Nederlands paspoort. Zeven mensen zonder paspoort zijn door talibanstrijders hardhandig de bussen uitgewerkt. En hebben de luchthaven niet bereikt, meldt de bron. De Amerikaanse en de Britse autoriteiten roepen ondertussen hun burgers op om niet meer naar de internationale luchthaven van Kabul te gaan. De Amerikanen en Britten die al bij de toegangspoorten rond het vliegveld zijn, moeten daar onmiddellijk vertrekken en op een veilige plaats nadere berichtgeving afwachten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een hoge kans op een terroristische aanslag in de Afghaanse hoofdstad. In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 11 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad... en trof daar de overleden persoon aan. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden. Het weer. De komende dag veel bewolking, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 deep Baby, kom Baby, kom maar. Baby, kom maar.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 and right A day in the life of someone else Don't let me get me De zon schijnt! Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. In the darkness of your private room You've been kicking at the scandals of the moon You're me up the sorrow like it's your best friend and it's an inescapable land. See the 15 out of 10 Leave. Stay by my side when the time's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 Language, baby, let me know. You got me sort of anxious. We go, I'm here to have the fun, so let it. You. We both are here to have a fun, so let it win. I don't think you're feeling, how be screaming, feeling, let me be a paper man, I love to be a joker, man, we both are here Heet. you got me loving you so baby just come through.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 Het is niet echt, toch? Het is niet echt, Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, toch? Het is niet echt, is het ik is niet is Het echt, Het een half jaar, ik wil dat ze hier blijft Het is niet Het is niet echt, toch? Het is niet toch? Het is niet En ik denk dat ze morgen weg is, als ze al echt is, want heel de week is het verkeerd, heel de week is het toekomst. Ik denk in eens dat het goed komt En heel de week is het bouwen Ik ben bezig met sterven het Heel de wereld is zuinig Ik hoop maar niet dat het erg is Ik hoop maar niet dat het erg is Niet erg toch, het is niet erg Toen ga ik niets aan het erg is Niet erg toch, het is niet erg Toen ga ik het erg is Niet erg toch, het is niet erg toch? het is Niet erg toch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 ja. Oh, oh. oh, oh. Ik nee.